Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote natuurbranden in de landen rond de Middellandse Zee. Onder meer in Montenegro, Spanje en Griekenland staat de boel in de fik. Zeker drie mensen zijn om het leven gekomen en duizenden anderen zijn gevlucht voor het vuur. De Griekse overheid heeft de EU om hulp gevraagd omdat ze het alleen niet aankunnen. Het zat er al aan te komen, maar vannacht zijn in Washington DC de eerste militairen de straat op gegaan. President Trump zei gisteren dat hij het leger wilde inzetten om iets te doen aan de criminaliteit in de Amerikaanse hoofdstad. Correspondent Shorten en Daas zag de eerste plukjes al staan bij een bekend monument in de buurt van het Witte Huis. Ze wisten niet goed uh, wat ze daar deden. Had ik het idee, liepen daar rondjes om het monument, zaten wat om zich heen te kijken, uh, keuvelen, uh, rondjes lopen. Ja, surrealistisch dus uh, aan de ene kant om de soldaten nu dus hier in de straten uh, te zien. De misdaadcijfers in Washington DC zijn opvallend genoeg veel beter dan een paar jaar geleden. Tegenstanders van president Trump zeggen dat hij het leger inzet om het stadsbestuur te intimideren. Een luchtverkeersleider in Frankrijk hoeft voorlopig niet naar het werk te komen. Hij is geschorst omdat hij Free Palestine zei... tegen de piloten van een Israëlisch vliegtuig dat wilde opstijgen in Parijs. Zij maakte er melding van... waarna de opnames van het radioverkeer zijn teruggeluisterd door de minister van Transport. Die zegt dat het verhaal klopt en dat de uitspraak in strijd is met de communicatieregels. En je weerapp is over een tijdje, als het goed is, nog nauwkeuriger. Vannacht is een nieuwe Europese satellietenruimte ingeschoten... en die is voorzien van de nieuwste toeters en bellen. Dat zegt deze onderzoeker bij Weerdienst KNMI. Ja, deze satelliet meet echt heel veel verschillende uh, dingen in de atmosfeer. Onder andere temperatuur en vocht op verschillende hoogtes. En dat soort informatie is heel belangrijk uh, om de weermodellen bij te sturen... ...en zo betere uh, verwachtingen eigenlijk te kunnen maken. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld nog nauwkeuriger voorspellen... ...waar en wanneer stormen ontstaan. En dat is niet alles. Het ding kan ook luchtvervuiling in kaart brengen... ...en de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Het weer nog. De dag begint met blauwe lucht en veel zon. Later trekken er wolken over, met ook kans op regen en onweer. Tot die tijd is het opnieuw flink warm. Vanmiddag 28 tot 35 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Hoofddorp 11 kilometer met een kwartiervertraging. En op de A44 vanuit Den Haag tussen Kraagdorp en knaalpunt 3 kilometer. Daar ben je ongeveer 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Morgen Ja, daar ben ik aan. Ja. Ik was hier al vroeg in de studio aanwezig. Ja, ik werk ook nog voor Niels.nl en daar moet er wel eens een spoedartikeltje op. Uh, dus ik was hier uh, al uh, aan het werk. Het zweet loopt me langs voorhoofdkluisteraars. Maar dat is niks nieuws. Als je wil weten wat ik ga plaatsen, moet je even kijken op haarlem.niels.nl of haarlemmermeer.niels.nl of heemsteden.niels.nl. Want daar staat het artikel op over een uh, kano-tocht die vanavond uh, van start gaat uh, in, uh, met Spaarne, zeg maar, over de ringvaart, uh, via de krukjes. nou ja, een, een molentocht. <mog in> dus ik loop vandaag met molentjes vanaf het begin van de dag. Ik hoop dat u er ook zin in heeft. Er komt lekkere muziek voorbij, er komt cabaret voorbij. Alles wat niet meer zei. Als u moet ontbijten nog, dan een hele smakelijke ontbijt toegewenst. Met lekkere warme croissantjes. Keizerbroodjes met kaas en ei. Weet ik het allemaal. Het is u allemaal gegund. Het is hartstikke mooi weer. Zij het al hartstikke mooi weer, dus... Die Amazing Stroopwafels smeren uw stroop om de mond. Het is de toepasselijke titel na het mooie weer. Na een jaar van louter sleur staat de vakantie voor de deur. Van zorgen is men plotseling verlocht. Maar badpak ligt al klaar, maar vergeten Vanavond kapper maar. We gaan van het jaar wat ruiger uitgedost. Oh, oh, oh, wat doet het weer? Ook maar is in haar sas, ze strijkt de laatste pas. Het leven lijkt veel mooier dan voorheen. Je baas zegt je gedacht, wat een zalige dag. Hij praat geïnteresseerd, waar ga je heen? Na, naar, naar, naar het mooie weer. Vanochtend blij maar moe. Van huis maar waar naartoe Maar zegt een camping vind je overal west Brabant blijkt de keus Daar schijnt de zon is heus Maar Roosna lijkt net een waterval Oh, oh, oh Het is smerig weer De wagen regent in Dat is pas het begin Met stromen valt het uit de hemel neer Daar gaat je goede puin je zoekt vergeefs een trui, een storm steekt op en slaat je tentje neer. Oh, oh, oh, er komt nog meer. Dacht erop wat sneeuw, voor het eerst van deze eeuw. Je gas is op, het tankje heeft gelekt. De stemming is eruit, je kunt je tent niet uit. Van het kruipen blijkt een spier te zijn verrekt. Je had het je heel anders voorgesteld Je verlangt weer naar je huis, naar je stoel en naar de buis Daar constateer je nuchter maar ontstel. Ha, ha, ha, de zon schijnt weer En s'man nog bij je baas, daar doe je het relaas Van regen, sneeuw, de stormen en ook de kou Hij reageert wat vaak. zijn vakantie start vandaag en mompelt doe je best en vlieg maar gauw Naar, naar, naar het mooie weer Naar, naar, naar het mooie weer Naar, naar, naar het mooie weer Best zalen naar, naar het mooie weer, zonde, het mooie weer mensen ik zei die uh, amazing stroopavonds. Gezellig, hè? Oh, wat gezellig, hè? Ja, en nou, luister, uh, ik heb nog meer gezellige muziek. Zomerse muziek. En daar heb ik een, een, een, een, een dame voor uitgenodigd. die eigenlijk al boven ergens op een wolkje zit. Want ze is er niet meer, ze is overleden. Maar ze ziet nog steeds voor ons. Ze neemt ons mee naar het park. Ga eens hoog, kan die dame hoog zingen. Blijft een fantastisch nummer, MacArthur Spark, Donner Summer. We gaan even Figaro, even een, een, een stukje klassiek gaan we brengen, luisteraars. Hou eventjes de adem vast en dan massaal de adem uitstorten... en dan krijgen we het volgende. La la la de La ik praat liever een half uur voor de radio. La la la la la la la la. Maar al dat piekeren brengt je de misère. Brengt je de misère. Achtbare bier zijn. Is niet zo kwaad, lang niet zo kwaad. Oh, bravo fieper, bravo, van hier wel bravo. La la la la la la la la la Steeds al die kere, mij zo. La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La En La oma La woont in Amerika L'Amerika, L'Amerika, L'Amerika,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 O oh, la donette. kan je begrijpen? Ik heb een botmesja, Ik zal het eventjes slijpen. Ik ben barbiera. Tra-la-la, la la la la la la Niet door eerst eventjes niezen, anders wordt het een drama, een bloederig drama. Ach, biertje, maak je niet kwam, maak je niet Eerst hey, even eten, ik heb trek eens Ik ga met de meisje, die liever het heen Betty. Eerst nemen we fino en eisen en we gaan naar de kino. En we huren een kano. Ik weet een café met een oude piano. Links om de hoek bij het meer van gaan Daar ga ik dan heen met die lieve alleen in de ruby, De reen Hey, vier. -pus. FICARO, FICARO, FICARO FICARO, FICARO, FICARO, FICARO, FICARO Poes, poes, poes, poes, poes, moet je melkje, poes carro, Mijn mes, mijn mes, waar laat ik nou mijn mes? Zeg, snap je dat nou? Mijn mes, zeg, waar is mijn mes? Ik raak door die meid, mijn kop steeds kwijt Oh, niemand de duur uit, niemand de duur uit Niemand de duur uit, waar is mijn mes? Hey FICARO, word nou niet kwaad Hé, hey, figaro? Kijk waar je staat. Kijk figaro hier, kijk figaro daar. Kijk figaro zus, kijk figaro zo. Kijk nou toch goed. Vlak voor je toet. Dan laat je niet vallen, Leg voor je doppen. En als je hem niet opraapt, laat je maar liggen. Dan moet je maar weten wat er van komt. Zok hem maar zo, Zok hem maar kort. hem maar kort. Bravo bafysimo, bravo bafysimo, bravo bafisimo, bravo bafysimo, potte me fysimo, potte me faulje, potte me neige, ya. me ja, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la me la la la la Op la la la la la la la la la la la la Tom Andersel, uh, Doris. En ik zal u vertellen, luisteraars, in de jaren 50, uh, ook wel 60, uh, bleven de mensen daar uh, op de zaterdagavond uh, voor thuis, want dan had je zo'n programma, dat heet saint des Pre. en dat was een, uh, ja, een soort kroeg in Amsterdam, waar Doris dan uh, een vaste stamgast was in die kroeg, en hij presenteerde dan een programma met allerlei artiesten natuurlijk, met cabaret, met, uh, nou ja, heel gezellig allemaal. Nou, je had natuurlijk helemaal. Uh, of he, weinig uh, te televisiezenders. Je had volgens mij toen nog maar één net. Alleen maar Nederland één. Later kwam er Nederland 2 bij. En nog later Nederland 3. Maar in die periode was dat alleen maar Nederland één. En dan kwam de familie kwam op visite. bij mijn ouders. En die. Uh, wat mijn ouders die, die hadden dan uh, het voorrecht dat ze een. Uh, een van de weinigen die, eerst, die voor het eerst televisie in huis hadden. Zo'n zo 53 centimeter zwart-wit beeld van Philips. Ook mag geen reclame maken. Kan ook wel een R's geweest zijn. Ik weet het niet meer. Of een blauw poemt. Dat is geen enkel poemd. Het was in ieder geval een televisie. En daar zaten we met z'n allen voor. En dat was gezellig. Gebakte erbij natuurlijk. Koffie. Ach, mensen. Als ik er nog wel een dekenmoek van jong. Figaro Figaro wat, ja, wat kon je mooi snel uh, zingen eigenlijk die Doris, is. I still get the same old feeling, tearing up this heart of mine, telling me that maybe I'm... I can't be any doubt, I'm still not over you. The oak tree where you carved my name, a year ago now, somehow doesn't really look the same. I think it knows now, the places we would go. You. I still get the same old yearning Turning my heart inside out Vanmorgen stap ik mijn auto uit, niet te geloven. En ik doe een paar passen en er ligt me een grote hondendrol op, op, op, op het trottoir. Ik denk, oh, Charles... abba, abba, abba, abba. Abba. Ik doe, ik doe, ik doe, ik doe. Beloof ik u, ik beloof u, moet ik zeggen, dat ik om uh, half uh, tien het eerste stukje cabaret ga draaien. Ja, wat het is. Dat moet nog een heim blijven en een groot geheim blijven. Uh, en weet u, een duo, uh, Susie Quattro en Chris Norman. Chris Norman is de zanger van Smokey. Die flikken ze nou elke week flikken ze me dat. Die komen hier de studio binnen strompelen. Love is And so we begin. in komen. komen Komt ze gewoon stammelen in, Je hoort het? Hè? Our love is a flame. Dus kom er maar gezellig bij zitten. Dan. Zoek een plaatsje hier aan, uh, aan een van de tafels in de studio. Ik vind het gezellig dat jullie er zijn. En we gaan genieten van Herman Finkers. Die vindt het allemaal mooi kloten. De vakantiereis verliep niet al te voorspoedig. De moeilijkheden begonnen al op Schiphol. Ons vliegtuig vertrok niet eerder of we moesten allemaal een vragenformulier hebben ingevuld. Name. Finkers. Nationality. Dutch. Sex. No, thank you. <lacht> Even later landen wij op het vliegveld van Kloten. Dat is geen grapje. Dat is geen grapje. Er is een vliegveld dat ligt bij het Zwitserse plaatsje Kloten. Kloten, daar liggen we vlakbij Basel. Ja, je moet je mond... Weg. Basel. Basel of suur. Basel of suur. We maken het nog uit. Dat blijft kloten. Dat vind ik zo. Wees nu Wees nu eens. Toen ik op een station aankwam, was de trein net weg. Oh. Ik denk, dat ja, geeft niet. Loop ik wel even de stad in. Koop ik wel een paar leuke ansichtkaarten van mooie kloten. Afijn, <lacht> ik loop zwart wat te dwalen door die kleine stad. Het was zondag in haar klerengart. Winkels dicht, kroegen gesloten. Ik dacht bij mezelf, dit is dus... Wenn ich auf hohen Bergen stehe, dann singe ich Denn ich Weiß. Ich stehe auf mein Heimatland, die schöne deutsche Schweiz. Und wenn ich danach trinken gehe, dann singe ich Denn ich Weiß. Ich trinke auf mein Heimatland, die schöne deutsche Schweiz. Und wenn ich danach essen gehe, dann singe ich Denn ich Weiß. Ich esse auf mein Vaterland, die schöne deutsche Schweiz. Und wenn ich viel gegessen habe, dann singe ich Denn ich Weiß. Ich scheiße auf mein Vaterland, die schöne deutsche Schweiz. Ik liep zo in gedachten te dwalen dat ik de weg terug naar het station was kwijtgeraakt. Dus ik vraag aan een voorbijganger: waar is jullie station? Hij zegt na twee minuten linksaf. Ik wacht twee minuten en ga linksaf. Ik dwaalde en ik dwaalde, tot ik verging van de honger en de dorst. Ergens in een weiland stond een koe te grazen. Van nood ben ik die koe maar gaan melken. Dit is theater, dus ik doe alsof. Hoewel... Ik ben zo in beslag genomen door dat melken, dat het niet door had. Dat er ook nog een oversexte stier in de stond. Die rent op mij af en rijdt mij een ziekenhuis in. De, de dokter daar zegt tegen mij dat ik een lichte hersenschunning heb. Ik zeg, dokter, hoe is dat mogelijk? Een lichte hersenschunning? Ja, zegt hij, ik denk dat de klap niet hard genoeg was. <lacht> maar vertelt u eens... Hoe voelt u zich nu? Ik zeg ja. Ik, ja, nee. Niet waar voelt u zich nu. Hoe? Hoe voelt zich nu? Ik zeg: nou, ik heb nogal last van drijven. Hoe bedoelt u van drijven? Ik zeg, nou, gewoon een beetje drijven. Uh, bedoelt u overdrijven? Of uh, ja, wegdrijven, afdrijven? Nee, niet speciaal. Gewoon drijven. Ja, ja. U heeft dus nogal last van drijven. Ik zal u zinkzelf geven, zegt de dokter. De volgende ochtend zei de dokter mij dat ik glucose in mijn urine had. Wat wil dat zeggen, dokter? Dat u geen suiker meer. Me Dokter. Dokter, even serieus. Meent je dat? Geen suik. Geen suik. Nee, schudde de dokter. Nee. Nu zei het ook al niet zoveel, want de dokter schudde voortdurend van nee. De hele dag schudde de dokter van nee. Ik dacht daarom dat de dokter misschien de ziekte van Parkinson had. Maar ik heb het de dokter gevraagd en... Uh... <lacht> ik zeg, dokter, dokter, ik kom toch niet gelijk in een rolstoel, hè? Nee, <lacht> zegt de dokter. Nee, dan zult u wel vermoeden sparen, denk ik. <lacht> Kijk, wat... Kijk, wat u heeft, daar hoort een heel mooi eerstensbruggetje bij. Wanneer u namelijk glucose hebt, dan mag u geen suiker. Begrijpt u? GG. En heeft u geen glucose, dan mag u gewoon eten. Dat dus ja. is ook wel GG, hè? Dat is allemaal GG. Maar u mag nu helemaal niet eten, want u wordt zo dadelijk geopereerd. Even later wordt u de operatiezaal ingereden. Ik ontdek nog net een steen in de muur met de opschrift... Het eerste loodje werd gelegd door... Ho, oh. oh, dit is toch wel een goede chirurg? Vraag ik aan een zuster. Ik weet niet, zegt ze. De gynaecoloog is beter. Oh. Tijdens de narcose kreeg ik visioenen van Eddie de Eagle. Kent u? Eddie de Eagle. De Engelsman die in Zwitserland bij het ski's kan springen in een rolstoel is beland. Dat vind ik zo knap gemikt. <lacht>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 Keeps straining my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground Or have they given up and all gone home to bed Thinking those who once existed must be dead Have you seen my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 Ja, ook altijd leuk om te draaien. De heren Bee Gees waren dat met de uh, New York uh, Mining Disaster. Ja, je zou denken dat het heet Mr. Jones. Nee, dat heet helemaal geen Mr. Jones. Gewoon de New York Mining Disaster. Hoe ze in godsnaam op, dat, uh, op die titel zijn gekomen. Ik heb er helemaal geen idee van. Barry Gipsbeen en... Uh, Maurice Gipsbeen en Robin Gipsbeen. Robin en Maurice waren tweeling. En ja, die zijn helaas, uh, luisteraars, allebei uh, uh, aan het hemelen. Ja, zullen we eens een mooie doen? Zullen even een mooie doen? Een hele mooie? Uh, van uh, meneer, uh, hoe heet u ook weer? Paulus McCartney. Het gaat over een zwart vogeltje. Een blackbird. Blackbird singing in the dead of night.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 All your life, you were only waiting for this moment to be free, blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black. Ja, moment lijkt wel wat het horen van zo'n vogeltje, toch? Het is toch een zalig geluid zo op de woensdagmorgen om tijdens je ontbijt zo'n Blackbird te horen zingen. Ik heb niet zo'n zware stem als ik nu. Van Brekpoort is een heel hoog stemmetje. Die fluit heel hoog, hè? Ja, je hebt ook uh, hele hoge stembanden, volgens mij. Die zitten heel hoog in die snavel, voor, uh, verscholen luisteraars. Ben ik nou het ouwe? Ja, ik denk, ik ben, ben een beetje het kletsen. Maar goed, ik, uh, ik, ik hou wel van Shaki. Kent u Shaki nog? Van de Hoek? Shaki. Connie van der Bosch, die zong dat, geloof ik. Ja. Gezellige muziek bij ZFM's Lansmoer. denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurten onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaakie van de Hoek.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 Vind katten kwaad, vlug als quick, de held, de schrik van de buurt en onze straat, spijbelaar altijd klaar voor het schapen van een Koek. Een ruit kapot dat was een schot van Shaky van de Koek. En ieder ging zijn eigen weg. En Shaki werd soldaat. Voor miljoenen en voor Shak kwam de vrede veel te laat. Zijn zoontjes zijn precies als hij, half lief en half piraat. De een heet George, de ander Shaq, toen maak ze geen soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine Shaq, groot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 ...was een schot van Sjaakie van de Hoek. Shaki, hij zou later zou hij zich aansluiten bij een voetbalvereniging... ...om uh, de kosten voor uh, nieuw aan te trekken, spelers te ramen. Hè? Want daar had hij gewoon uh, had hij ervaring mee met uh, een schot, uh, een ruit kapot, uh, raam kapot. Nou, daar komt dat drama vandaan. de Boy die komt weer terug met een nieuwe single, heb ik begrepen. Dat was van de week op televisie. Dit is een van zijn successen uit het verleden. En dat heet Thuis Ben. Als morgens vroeg er haar nog in een waaier ligt, ze rekt zich uit, de huid is zacht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 met een lekker funky ritme. Hans de boy thuis binnen. Nou, welke muziek waar ik me bij thuis voel, luisteraars. Geloof me maar. Ook weer zo'n gezellige dit. goes. The Edison Lighthouse. was the wagon? Did you This is Glenn Gamble. Straks, vorige week zaterdag was het de zwakste zaterdag. Dat komt omdat er in Frankrijk dan zoveel mensen op de weg zijn vanwege vakantie. De Fransen zelf, maar ook mensen uit de omliggende landen, zoals België, Nederland, Duitsland. Trekken allemaal massaal naar het zuiden, naar de Spaanse kust, maar via Frankrijk. Ja, en dan krijg je dat natuurlijk. Ik kreeg een telefoontje van mijn, van mijn buurman. Die was ook namelijk op weg naar dat, naar dat gebeuren, naar, naar Zuid-Spanje, zeg maar. En die zegt, nou, ik, ik zal het je vertellen, duifie. Dat ben ik dus. Ik zal het je vertellen, duifie. Ik ben gewoon verdwaald met mijn auto. Ik ben gewoon lost in Frans. Ik zeg, lost in Frans? Ik zeg, je bent toch geen duif? De duiven worden gelost in Frankrijk. Maar jij bent, toch geen, uh, jij bent toch geen duif? Je bent gewoon een automobilist in Frankrijk. Ja. Hij zegt, maar dan kan je je ook behoorlijk verloren voelen. Nou, toen hebben we Bonnie Thuyler gebeld. Ik zeg, Bonnie, zing jij dat nou even voor ons? Het Lost in Friends sluiten we uur 1 van duifzaag de week door af. Maar ik kom nog twee uur bij u terug. Tot 12 uur vanmorgen. Lekkere muziek. Stukjes cabaret. Nou uh, ja. Genieten van elkaar. Van een lekker ontbijtje. Tot zo.